1 uur. René van Brakel met het NOS-journaal. De tbs'er die gisteravond in het Zuid-Hollandse Portugaal was ontsnapt... is vanmorgen opgepakt bij een overval op een juwelier in Rotterdam. Hij bedreigde de aanwezigen daar met een mis, meldt het openbaar ministerie. Tijdens of kort na de overval werd de man opgepakt. De agenten die dit deden hadden op hun smartphone een foto van de tbs'er. Daardoor zagen zij dat het om een ontsnapte man ging. Het Pakistaanse meisje Malala, dat in oktober in Pakistan zwaar gewond raakte bij een aanslag door de Taliban... ...heeft het ziekenhuis in Birmingham verlaten. Ze blijft de komende jaren in Engeland om te revalideren. De familie is bang dat Malala bij terugkeer naar Pakistan opnieuw doelwit wordt van de Taliban. Over nou, voor ongeveer een maand zal ze door plastische chirurgen nog aan haar hoofd worden geopereerd. In het land van Maas en Waal in Gelderland is een grote ruilverkaveling afgerond. Er is twaalf jaar over onderhandeld. Bijna een kwart van het gebied is van eigenaar veranderd. Door de ruilverkaveling is er meer ruimte voor de natuur. Er is 20 hectare vrijgemaakt voor het verbinden van natuurgebieden. Bij de ruilverkaveling in het land van Maas en Waal waren 900 grondeigenaren betrokken. De drie mannen die begin deze week werden verdacht van brandstichting in een intercity bij Breukelen eisen excuses van de politie en de NS. Dat hebben ze gezegd tegen RTV Utrecht. De mannen uit Nieuwegein zouden vuurwerk hebben afgestoken in de trein, maar werden na een nacht in de cel vrijgelaten omdat er geen bewijs was. Hun advocaat bekijkt of ze ook een schadevergoeding kunnen krijgen. De drie veroordeelde leidinggevenden van Chemiepak in Moerdijk gaan een hoger beroep. Ze zijn vorige maand door de rechtbank in Breda veroordeeld tot taakstraffen omdat ze schuldig zijn aan de grote brand bij het chemiebedrijf. Het OM had straffen van enkele jaren geëist en besloot eerder al om in hoger beroep te gaan. Het weer vanmiddag bewolkt 11 graden en een kleine kans op motregen. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB.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 30 in Zandvoort Zandvoort heeft het, Zandvoort het. en jij beleeft het het ritme van ZFM op tv, op. Radio, Zf. en Zf. tv. tv. Zf. radio en internet ZFM met nu de muziek voetbal zet ik mijn fiets jongen Zeg ik het hek van het kerkhof he. ga gaan ik voetballen joh, kom ik terug heb ik de fiets gestolen die dief heb zeker gedacht, hé, hey, fiets voor het kerkhof eigenaar zeker overleden weet je wel ik naar het politie, politiebureau... en dan krijg ik een formulier voor, voor gestolen fietsen, jongen. Dat formulier, die vragen, jongen, die, die, die slaan volgens mij helemaal nergens op, jongen. Hier, vijf vragen. Vraag 1. Geschiedde de diefstal met uw medeweten? Vraag 2. Mist u het rijwiel al voor de diefstal? Vraag 3. Is het gestolen rijwiel nog in uw bezit? Vier. Zo nee. Waar is het rijwiel dan nu? GELACH en vijf. Waar had u het rijwiel zelf gestolen? Ik zal dat morgen wel eens invullen, jongen, want van vanavond barst ik van, van het huiswerk. Huiswerk. Ik zeg altijd een school, hè. Dat is een gebouw waar je even naartoe moet om te horen wat je thuis moet doen. Hey, als je wil school, hè, wil school, een dag spijbelt, hè, dan word je straf voor je een dag geschorst, hè, dan heb je twee dagen ver. Nee, wil school. Als je nog niet weet wat je worden wil, hè, laat je als je testen, als je wilt een vliegvanger, mag mag je ambtenaar worden. Of uh, als ja, uh, je laat hij je belletje trekken op zondagmorgen, mag je je hoofd aan worden. Of, uh, ja.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 Jongen, neem nou op school. neem nou die, die, die pik van geschiedenis, jongen. De man die staat volgens mij helemaal nergens op, jongen. Ze zeiden: Jongens, geschiedenis is zeer belangrijk. Want stel je voor dat de groep broeders Raid niet over het kanaal waren gevlogen. Ik zei, nee, dat had je nou naar de maan geboten met pa paard en wagen. He? Hij zegt: Stel je toch voor dat, dat Edison de, de gloeilamp niet had uitgevonden? Nee, zat je nou met een kaars hier naar de te televisie te kijken, weet, oh. weet je. Ja. Ik wees u be maar blij dat, dat ze het vak geschiedenis hebben uitgevonden. Ja. Anders liep u nou achter de vullerswagen. En dan werd hij giftig. Als die giftig wordt, ge geeft je als een sadistisch proefwerkje, weet je ja. Hier, zes vragen. Vraag 1. Wat is vrede? Ingevuld zijn die periode waarover geschiedenisboekjes geen zinnig woord weten te zeggen. Vraag twee. Wie was Willem van Oranje? Kieper van de Nederlands afval.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 Er komt, dit boek wordt nooit gebruikt, maar je moet het wel aanschaffen, want die pik van ges geschiedenis hebben het zelf geschreven. Je. Hier, Hier. Vroeg, vroeg die ook nog, wat, wat gebeurde er in 1600? Had mijn buurman afgezet toen, toen was ik ziek. Die jongen die zit helemaal vol met maffe antwoorden, jongen. Oh. Dan die, wat waren de eerste woorden van Columbus toen hij voet aan wal zette in Amerika, Zeg Zegt mijn buurman van uh, schat staat de bok maar koud. Hé, oh. hey, in de hè? in de, de godsdienst vroegen ze van wat ze, zei de slang te, tegen Eva in het aarsparadezen... Ik zeg, maar buurman snoep verstandig, eet de appel. <lacht> nou, moet ik erbij zeggen, jongen, die, die peer van godsdienst, hè? Die man die staat vol, volgens mij helemaal <lacht> hey, nergens. Aan, aan mij vroeg die man was Christus ook wel eens een keertje buiten het heilige land? Ik zeg, natuurlijk. Ik zeg, in Nederland, <lacht> Hij zegt, hoe kom je daar nou bij? Ik zeg, nou, de, de Batavieren. ...kwamen vijftig jaar voor Christus Nederland binnen. Dus, uh... ja. Ja. Toen zegt die peer van God: ...wie heeft je dat verteld? Ik zei, die pik van geschiedenis. Ja.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 Hey, jongens, vertaal in goed Nederland. In de beschikking zij zich de meester. Dus ik vertale aan de begroepenheid herkent men een schoolmeester. <lacht> nou joh, hij, hij giftig. Strafwerking in naar huis. Joh. Handteken van mijn vader. Omdat mijn vader had altijd druk. He. Die zei, oh, is dat nou meer? Is dat nu meer? Is dat nu meer? Is niks? Aanvraag van verlaging schoolgeld. He. Mijn vader... <lacht> Mijn vader is zo, hè. Als je vier voor Duits hebt op, op, op je rapport, hè. Zegt hij, hé, hey, die leraar kan zeker niet zo goed lesgeven. <lacht> nee, maar mijn vader zegt, ze moeten die leraar pas uitbetalen als, als de hele klas voldoende hebben. <lacht> hey, voor, vorige week was mijn vader op de ouderavond, hè. Dat had hij altijd onder, onder schuilnaam, want hij schaamt zijn eigen rot. <lacht> jongen. Jongen, geef ik je de Wie komt die tegen, jongen? Op die oude avond, jongen. Die, die trut van biologie, jongen. <lacht> en dat, dat mens staat volgens mij helemaal nergens op, jongen. <lacht> je ja. kan ontiegelijk bij, bij de spieken, want ik, ik zit altijd in de spiekerscorner.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 Plaats. I Follow Rivers. En dat was uh, niemand minder dan uh, Trigger Fair. Welkom terug bij uh, Stadvoort Leust. Een lekker lange conferentie van Vos Jansen. altijd een wonderaar van man geweest. Uh, helaas ook al veel te vroeg overleden. Natuurlijk al een hele tijdje weer niet meer onder ons. Maar zijn conferenties zijn nog altijd fantastisch. En dit was er een. Uh, de schooljongen. Op de middelbare school. En dit is Rita Franklin. On the morning rain I used to feel So uninspired And when I knew I had to face another day Of soul, zoals ze nog steeds genoemd wordt. En wat ze ook nog steeds is natuurlijk. I read the friend and you make me feel like a natural woman. And it is Zazie. Turn me on. Ja, we hebben ook nog steeds een dagcd natuurlijk. Moeten we ook even niet vergeten. Stand voor het lunch op vrijdag. Dames en heren, drie dagen in de week doen we dit. Hè? Maandag, woensdag en vrijdagmiddag van 12 tot 2. Hebben we dit uh, heerlijke radioprogramma. Normaal is Angela er ook bij. Maar ja, die had vandaag iets anders te doen. Dus die niet. ik moet het allemaal zielig in mijn eentje Oh, wat erg allemaal. Ik voel me ook heel eenzaam in deze studio. Daar zo staan zo zo'n lege ruimte te kletsen. Uh, snap je? Ja, nou ja, oké. Okay. Het is niet anders. Um, dagcd had ik het al dwaal <laughs> weer helemaal af Eh, ze ja oké okay. um, het meisje Ruby is uh, op diverse keren diverse manieren bezongen uh, Kenny Rogers zei uh, Ruby don't take your love to town maar uh, Ray Charles doet het op een hele andere manier um, Lijkt een beetje op het vorige nummer te draaien. Qua arrangement. Het zit een beetje in dezelfde hoek. Maar het is wel ontzettend mooi. Luistert u, dames en heren. Dat is wel even lekker. Er zit gewoon een lekker broodje zitten nuttig nu. En je hoort dan dit op de achtergrond. Dan, ah, oh, dat is toch heerlijk. He? Neem er nog een bakje koffie bij. En neem nog een hapje. En luister naar Ray Charles. En het heet Ruby. They say, Ruby, you're like a dream Not always what you seem And though my heart may break When I awake Let it be so, I only know Ruby, it's you They say Ruby, you're like a song You just don't know right from wrong And in your eyes I see Heartaches for me Right from the start Who stole my heart Ruby, it's you I hear your voice And uh, I must come to you I have no choice So whatever Can I, do? Yes, can I do, they say, Ruby you're like a flame, into my life you came, and though I should be where, still I just don't care you thrill me so i only know ruby it's you A flame into my life, you came, and though I should be where still I don't care, you thrill me so I only. Als je dan zo even een lek, lekker broodje zit... Een euh, broodje bal of een broodje beenham... Of weet ik veel, gewoon lekker dat je hier in een broodje zit... En dan hoor je dit op de achtergrond een lekker kopje koffie. Hè? Nou, is toch heerlijk, man? dus is toch zalig? Ray Charles, van onze dagstede. En uh, dat heet... Uh, Romy. Uh, nou, dan gaan we gaan eens even kijken of we contact kunnen krijgen met onze, met onze RR... Oftewel onze razende reporter... Allereerst uh, nog even lekker de uh, Temptations. Papa was in Rolling Stone, yeah. ja.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 Stone. Hey Mama, I heard Papa call himself a jack of old trades Tell me is that what said Papa to an early grave? Folks say Papa would beg, borrow, steal To pay his bills Hey Mama Folks say Papa never was much on thinking Spent most of his time chasing women and drinking Mama looked up with a tune, I can see if it's Papa was a rolling stone. Well, well, well, well. well. well Temptations! And Papa was a rolling stone, yeah. Zandvoort van onze razende reporter Joop van Es, junior. Oh, dat is een tijd geleden dat ik die man gesproken heb, zegt Joop van Es. Goedemiddag. Goedemiddag, Joop. Goeiemiddag nog. Hoe is het met je? Ja, en voor ook de, de, de luisteraars gelukkig niet jaar. Ja, ja, het mag, het mag nog. Het is toch geen 7 januari? Nee, dus, dus, het dus het bij deze... Ja, bij nou, deze. Dus is het wel lekker met me, Ruus? Ja? ja? Ben, je, ben je het oude jaar in gepaste dronkenschap uitgekomen? Of, uh? Nee, nee, nee. Ik heb me ontzettend goed gedragen. Dat hoor oh. je zo gek vaak, dat begrijp ik wel. Dat vind jij niet leuk, natuurlijk. Dus, nee, ik ben gezellig met mijn moeder uh, samen bij haar thuis geweest. En we hebben lekker hapjes gemaakt en we hebben lekker televisie gekeken. En ik vond het uh, gesneden koek. Hij ja. heeft een hoop geld gescheeld, weet je dat? Ja. <laughs> Oké. Okay. Daar kan ik maar. me iets bij voorstellen, ja. Ja. <laughs> Goed, waar we ik het over wil hebben vanmiddag, dat is in ieder geval de jaarwisseling in Zandpoort. Ik denk dat de politie en de, de, de burgemeester ontzettend blij zijn met deze jaarwisseling. De brandweer heeft, heeft maar twee keer moeten uitdrukken voor een containerbrandje. Nou, dat is, die zijn in de kortste keren uit die dingen. En de politie heeft de drie of vier schermwisselingetjes gehad. Helemaal allemaal kleine dingetjes. Dus uh, complimenten aan de standvoerder, denk ik. Dat die zich lekker gedragen hebben. Het was ontzettend veel en mooi vuurwerk ook. Prachtig mooi. Uh, dat heeft weer een pakje geld gekost, natuurlijk. Maar goed, dat moet iedereen voor zich weten. Ik doe daar niet aan mee. Ik ook niet. Dan. Een dag later, natuurlijk. Nou, eigenlijk dezelfde dag. De, de traditionele Sandvoortsen de oudste van Nederland. En men fluistert, of dat waar is, is een tweede, dat het ook de oudste van de wereld is. Dat het zou Het, zou ook, een keer, het zou ook één keer eerder geweest kunnen zijn, en dat moet dan in Canada geweest zijn, maar daar kunnen we niks van vinden. Dus we houden op dat verloop ook de oudste duik van de wereld nou, Ik zat toevallig en... van de week naar, uh, naar Nostalgie net te kijken. En, en ja. daar lieten ze een filmpje zien. Want het schijnt begonnen te zijn met een Haarlemse zwemvereniging. Hè? Ja, correct. Uh, dat Jordan geloof ik. Hè? Klopt dat? Ja, dat, dat is helemaal correct. Dat klopt. Uh, die zijn ermee begonnen. En dat er op een gegeven moment uh, uh, nog meer mensen toen doken ze vanuit de rotonde. Ik weet niet of je de rotonde kent. Er was vroeger een politiebureau aan het strand. Ja. En daar konden ze zich omkleden. Dan gingen ze de zee in en gingen ze net zo hard weer terug. En dan gingen ze naar Haarland gingen ze ertessoep eten. Ja. Bij de club. Ja. Nou, zo is het begonnen. En dat is nu voor de 53ste keer in 54 jaar geweest. Want een jaar later, toen heeft Koninklijke Nederlandse Zwemmersbond... ...die heeft gezegd jongens, dit is illegaal. Dit doen we niet. Doe je er wel aan mee, dan worden de wedstrijdzwemmers geschorst. Eh, daar heb je niks aan. Nou, dat vonden ik een ja. beetje belachelijk. Maar ze zijn in ieder geval het tweede jaar niet gedoken. En het derde jaar zijn ze gewoon weer hurry-up bezig geweest. En dit jaar was het in Zandvoort een recordaantal van 3400 deelnemers. En er zullen er heusen van een paar zijn bij zijn geweest die zich niet ingeschreven hebben. Dus we hebben er veel meer mensen aan meegedaan. Het was ook eigenlijk een massa wat voor uh, Beach Club Take 5 stond. Ja. Uh, ontzettend gezellig, een leuke sfeer, goed. Um, sponsors hadden appensoep, uh, glühwein, noem maar op, een warme chocola. En dan konden de mensen weer uh, boven Jan komen. Ik doe er niet aan mee, dat weet je net alvast. Ik is. ook niet. <lacht> ja, ja is... als, er, als er een kachel bij. <lacht> ja, ja, ja, ja. of die ze eerst opwarmen. <lacht> ja. Nou, dan hebben we vanavond in, uh, in het strandpaviljoen Talassa. Ja. Talassa Vers AC moet ik zeggen, zo heet het officieel. Uh, is de nieuwjaarsreceptie nieuwe stijl van Zandvoort. Daar is vorig jaar is er een begin mee gemaakt. De gemeente en samen aantal organisaties. Die hebben toen uh, de hand in geslagen En er is een ontzettend leuk feest ontstaan. In Theater de Krocht. Dat gaat vanavond zich herhalen. Maar dan uh, bij Tolassa Vers Azee. Uh, daar doen 18 organisaties mee. Vorig jaar waren dat er toch wel een plukje minder. Waaronder dan de gemeente. En. en, en um... Zandvoortpromotie, een paar politieke partijen, de Aangrapperparochie, hoor ik aan Nederland. En ook onze Zandvoortse die doen dat ook daaraan mee. Daar kunnen alle zandvoorters die dat willen, kunnen daar naartoe. En iedereen een gelukkig nieuwjaar wensen. Er is altijd wel een natje in een droogje te krijgen, natuurlijk. En uh, de, ja, ik, ik verheug me erop. Het begint om 7 uur. En, en het is om uh, 9 uur afgelopen vanavond bij het uh, Vers aan Zee. Ja. Dan, maandag is het. Uh, uh, ja, uh, de eerste uh, uitzending van uh, Golden CFM in het jaar. En ik ja, geloof ja. een hele mooie te worden. Ik, ik heb een gast. Ik oh. klap nog niet wie. Dan oh. moet u maar even eens luisteren, komende maandag. Die stelt uh, een reisje op van 25 nummers van voor 1976. Je ziet dat, heel eentje tot 80, maar dat is li liever niet. En uh, dat gaat dan gebeuren uh, maandagavond live vanuit de studio op het uh, Gasthuisplein. Uh, tussen 8 en 9, Ruud. Nou, dat is leuk, Job. Ja, leuke muziek, gezellige muziek. Ja, dat is leuk. Maar ik heb gehoord dat jij morgen ook nog wat te doen hebt, Joop. Want je bent natuurlijk nog een vent die jong van hart is. Dus ik heb gelezen, maar ik weet niet waar ik dat ook wel las... dat jij morgenmiddag naar de ijsbaan gaat, naar de disco. Nee, de is vrijdag. Ja, dat is zaterdag. Ja, dat klopt helemaal. Dat klopt, dat heb je goed, doet. Ja, ik heb ook gehoord dat je je kunstgaatsen aantrekt. Ja, maar dan blijf ik wel op de steenen staan, goed? <laughs> Oké, okay. nou dan weet u dat ook gelijk, dames en heren, naast alle activiteiten, morgenmiddag dus vanaf 4 uur op de ijsbaan, die ontzettende gezellige ijsbaan, ik weet hey, te... van, Vanmiddag, vanmiddag is er voor het eerst in Zandvoort een wedstrijd om de Curling Cup Zandvoort. Oh! Dan gaan, dan gaan ze op het einde, gaan ze curling doen, dat is... En, en ja, een een, een, een spel eigenlijk met, met stenen, een soort zote maar ja. dan op het ijs met hele zware stenen. Ja. Dat wordt veel in de Noordse landen ge, uh, ja, uh, gespeeld, het, ja. maar ook ja. Schotland uh, doet ook allemaal mee, weet je wel. Heel hoog niveau is dat, alleen wij gaan het dus lekker in z'n doen met het teams. Je Kan je nog inschrijven, dan moet je even naar de, de ijsbaan gaan, dan ligt de lijst, zet uh, je naam uh. op handtekening erbij, Eén kan gewoon voor het eerst lekker gaan keuren. Ja, dat lijkt mij heel hard. Ja, maar ik heb mijn schaatsen niet meer. Nee, je hoeft ook niet op schaatsen. Oh, die niet op schaatsen. Nee, als je maar je bezem bij hebt. Ja, oh, de bezem. Ja. Oké. Okay. Nou, in ieder geval, dat is dan vanmiddag. Morgen dus die, die, die disco bij de ijsbaan vanaf ja. 4 uur. Hey, en weet jij nog iets over het... Want er is ook nog een jaarlijks nieuwjaarsconcert in de Achterkerk op zondag. Ja, dat is komende zondag. Daar doen we drie koren mee, het Zandvoorts mannenkoor, uh, het uh, koor van de Ambo, dat heet geen Ambo meer. Oh, even hè? seniorenvereniging Zandvoort zijn uit de Ambo gestapt. Ja. want ze waren het niet eens met het Heet nu seniorenvereniging Zandvoort is nog groter geworden dan de vorige afdeling van de Ambo. Dat koor voor Anke dat gaat uh, zingen en dan hebben we nog uh, uh, musical in, een dameskoor in Zandvoort, dat doet ook mee. Okay. Het wordt uh, muzikaal begeleid door uh, en Amici. Ontzettend leuke muziek. Uh, Violen, uh, bas en uh, gitaar. Een beetje gypsy-achtig. Je kent okay. dat wel. En uh, daar zit ook nog een accordeonist bij. En dan weet ik niet meer zijn naam op dit moment. zou ik op moeten zoeken, dat duurt uh, me te lang. Maar, lang maar het heel. concert dat begint om half drie, twee uur gaat de kerk open. Gratis toegang in de Agatha kerk Oké. Okay. Nou, dan zijn we weer helemaal bij. Ja. Dan gaan we het weekend in. Is goed, ik wens je een heel fijn weekend. Ja, ik jou ook. Hè? Ja, ja, ja. Ik moet werken, natuurlijk. Ja, goede ja zaak. ik heb een druk weekend, maar goed, dat is lekker, want het houdt je van de straat. En het ja, houdt je hij, ook van. Ja, uit de kroeg, maar dat is wel weer ja, in Engeland natuurlijk. Ja, ja, die kroeg, jongen, dat is zoiets. <laughs> maar goed, oké. Okay. Hey Job, fijn weekend. En, ja, jij ook. Uh, is, goed dansen, is... Ja, dat zal en, ik zeker doen. Als ik hem en, zien, uh, ik jullie, uh, uh, maar, meer, weer zie vanavond. Ik spreek jullie waarschijnlijk. meer, hè? Ja, oké. Okay. Ah, oké. Okay. Nou, bedankt Job. Is goed. Hoi, hoi. weekend. Hoi. hoi. dat de hele tekst van dit nummer bestaat uit titels van Beatles liedjes. De band heet Barclay James Harvest. Eigenlijk een beetje een symfonische rockband. Die er toch in de ja, jaren tachtig toch wel een aardige hit mee hadden hoor. Allemaal titels dus van, van Beatles nummers waren dit. En, en daarom heet het nummer ook niet van iets Titles. to fell in love how could you trust your heart like only food? I don't want the truth Is it cheating if you look and watch you in the room You look around the room Now you're mad at the screen We were something together I wouldn't call the team Big trouble and little kindness When I know that the best parts are so behind us Keep the pride up. More than bad luck I ain't messed up I'm just wishing what we needed wasn't less us I fell in love with the wrong dream Crying in my arms, what's it all mean? I used to know those things, then throw both wings Thoughts of a never-ending in a new ring. There we fought for a patent opinion on my new jack swing Cool comic clip to keep the cool modi Here's hoping you're satisfied, that like an addict I had never thought we had to do those things Dit staat uh, nummer 3 in de Euro Breakdown, dames en heren. Onze hitparade die strakjes weer wordt uitgezonden. Schors uh, van Dam doet het dan uh, bij ZFM Zandvoort. Dit staat uh, nummer 3. Leona Lewis Childers Cambino. En dat nummer dat heet Trouble. Nou, dat uh, moet je, je beter niet hebben. Trouble. He? Toch? We de geen troubles. Hier de Tramps. Zo'n so, beetje op het vallen van. Uh, de klok van twee. Nou, bijna nog niet hoor. Even lekker dansen! Stoelen, tafels aan de kant. Woeps. Swing it up. Morgen de disco op de ijsbaan. Daar zijn we ook wel horen. De Traps. Disco Inferno. Disco Inferno, je zal hem morgenmiddag ook wel horen op de ijsbaan, neem ik aan. De, de, de ijsdisco, morgen de ijsdisco. Daar moet je bij wezen, want uh, je kunt nog een paar dagen genieten hè, van die ijsbaan. Dus zorg dat je erbij bent, want uh, na zondag is het afgelopen als ik het goed heb. Dus tot zondag kun je nog genieten van het schaatsen hè, op de ijsbaan. En aangezien het uh, echte ijsweer toch kwakkel is, dat is natuurlijk niks natuurlijk. Want je er allemaal buiten mee maakt. that's also making the last wonderful bit of humus Barry Ryan Every night I'm there I'm always there She knows I'm there And heaven knows I hope she goes that makes the day that lights the way Do it, do do Van u, dames en heren, dit was zandvoort Lust voor deze 4 januari 2013. Aanstaande maandag zijn we er weer om 2 uur. En uh, dan dus zal je later ook, ook weer gezellig natuurlijk. Dus voor nu, bedankt voor het luisteren. Fijn weekend. Geniet van de ijsbaan en van alle andere leuke activiteiten in Zandvoort.